Bismillah. Huzakallahu khairan. Wij zijn jullie gemaakt. Allah Subhanahu Wa Taala is een voorbeeld van de heerlijke. We zijn jullie uh, aangekomen tot het punt waar we voor gekomen zijn. We hebben inshallah, vandaag de lezing genoemd, de inhuistering. Heel veel mensen hebben vaak een uh, soort twijfel afgezaaid in hun aanbieding en we hebben in ons midden de broeder Ernestof Wang Sukerman uitgenodigd om ons daar teentander over te vertellen. En met de hoop die dat die broeder aan de gevraagd kan worden. Broeder, tot er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 فإن أشتقى الحديث كتاب الله تعالى وخار الحديثة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الْأُمُورِ مهدساتها وكل مهدسة بدأة وكل بدأة بلالة قال الله تعالى قل أَعُوذُ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوصباح الخناس الذي يوصس في صدور الناس من الزلة والناس Broers en zusters in de islam Ik groet jullie allemaal met de groep van de vrede De groep van Ahlul Jannah De groep van de profeten voor Mohammed sallallahu alayhi wa sallam De groep van de islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Zoals is aangekondigd Ik ga de lezing van vandaag over de invluisteringen van de shaitaan. De waswasser. Als we het hebben over de waswasser op zichzelf, wat voor invluisteringen zijn, wil ik eerst eventjes een profiel schetsen van wie de invluisteraar is. Allah subhanahu wa ta'ala, telkens waarschuwt hij ons... Tegen deze influisteraar. Heleboel ayas die ons telkens erop wijzen dat wij deze influisteraar als vijand moeten behandelen. Wat Behan wat qaala zegt: Inna Voorwaar, de shaitan is voor jullie een vijand. Fattachibu hu Neem hem dus, behandel hem dus als zodanig, als jullie vijand. In de Ashabi Sahir. Voorwaar? De shaitaan hoedt zijn volgelingen slechts om deel te maken van Ashabi Sahir. Om deel te kunnen maken van de Jahannam. Deze waarschuwing van Allah is niet voor niets. Waarom deze grote waarschuwing van Allah? Punt 1. Omdat deze shaitan onze grootste vijand is. Hij is onze eerste vijand. Hij zal ook onze laatste vijand zijn. Hij is onze oudste vijand. Hij is onze grootste vijand. Hij is de opstandige vijand. Vanaf de dag dat hij geboren werd, boeens of zesuit. Was hij daar aanwezig? En tot het laatste moment dat je je laatste adem zal uitademen, zal hij jou proberen van het rechte pad van Allah af te wenden. Hij is daar 24-7. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, probeert hij jou van het rechte pad van Allah af te wenden. En geloof mijn broer, mijn zuster. De manier hoe hij te werk gaat is zo slim. Zo sneeuw, op zo'n onbegrijpelijke manier, dat voordat je het weet, heeft hij jou van jouw iman beroofd. Voordat je het weet en zonder dat je het weet. Ja, en dat is ook de invloester ja, de, de manier hoe hij naar binnen sluit, zonder dat je het weet. Ben jij weg van de het Oefens, om iets duidelijk te maken... Ja. Wie is deze shaitan? Bestaat hij echt? Tegenwoordig, in de moderne wetenschappen, in de psychiatrie, of van noem maar op, in de, ja, hoe men hier in het Westen benadert, shaitan is slechts iets wat in jouw gedachten is. Het is iets wat tussen jouw oren zit. Het is maar een concept. Het is niet echt. Het is maar een idee. Liefjes en zusters, langs te gaan naar homatar, zegt, dat de shaitan bestaat. Zoals jij en ik bestaan. Wij moslims gelopen in een rechterlijke shaitan. Zoals wij elkaar zien. Zo zien shaitans ook elkaar. Het is, het is een schepsel van Allah. En het is niet iets dat tussen jouw gedachten zit. Het is niet iets van tussen je oren. Het is niet een concept. Zoals dat tegenwoordig. Zelfs ook onder, binnen de islam. Binnen bepaalde groeten. Wordt beweren. Het is gewoon een vaststaand schepsel. Van Allah subhanahu wa ta'ala. even wat Allah subhanahu wa zegt. Met de doel van deze schetting. jinn <tied aggressively> galaqtul jinnna wal'ins. Illa ni ya'budoon. Voorwaar ik heb de jinn. En de shaitan behoort tot deze jinn. De shaitan behoort tot het volk van de jinn. En het is een gulk. Wama galaqtul jinn? Dus het is iets wat magnoeg is. Met andere woorden. Het is iets wat maudjoed is. Hè. Het is iets wat geschapen is. En het is iets wat aanwezig is. En bovendien is er een surah in de Koran die heet al jinn De eerste regel van de surah is: Dus de jim op de eerste plaats hij bestaat. Het is geen concept. Het is daadwerkelijk geschapen door Allah subhanahu wa ta'ala. En eigenlijk is het geloof van een moslim niet compleet, toch dat hij gelooft dat werkelijk ook. De duel bestaat. En het grootste doel van de shaitan is om de moslims, om mensen die in Allah geloven, van het rachatad te houden. En een van de bekendste manieren hoe hij te werk gaat is middels de waswaffa ja? de influisteringen. Die hij op zo'n genieterige manier in jou inbrengt. En iedereen is daar slachtoffer van. Van deze satanische gedachten. Van deze slechte gedachten. Iedereen. En niemand is er van gevrijwaard. Behalve de profeten. Alaihi wa Zelfs de meest vrouwe mensen. Zelfs de mensen met de meeste kennis. Ja. Hebben wel eens last. Van deze influi en deze gedachte, deze slechte gedachte, die zo nu en dan naar binnen komen, wordt wel genoemd, de waswasa, ja, een inluistering. Ja, en wasau is, dat is dan de meerval daarvan. Het is een hele grote zorg voor veel mensen. En ten opzichte van de inluistering, of ten opzichte van deze waswasa, zijn er twee extreme posities mogelijk. Je hebt mensen die zo sterk door deze waswasza beïnvloed worden, dat ze zichzelf, ja, als zichzelf als heel erg slecht zien. Ja. Ze zijn bang dat ze hun iemand willen verliezen. Ja. Ze raken steeds, doordat ze zichzelf dan als, als slecht zien, en zodanig zijn ze dan door, door deze dat beïnvloed, ja, zien ze zichzelf als zodanig slecht dat ze het nut van ibada daar niet meer inzien. Ze zeggen van, ik ben toch al zo slecht. Als gevolg van deze waswassen van de shantan, heeft de shaitan eigenlijk al zijn doel bereikt. Want dat is het wat hij wil. Hij wil dat jij de eidade met Allah's wa ta'ala verbreekt. En telkens als deze waswassen zo'n grote invloed op je heeft, op je hebt, ja? ja, raak je op een gegeven moment in zo'n soort, zo soort spiraal dat je meer en meer en meer naar beneden gaat, dat je niet meer eruit kan komen. Tijdens de salaat, of tijdens het reciteren van de Koran krijgen zulke mensen van die zulke slechte gedachten dat ze stoppen met waar ze mee bezig zijn. Dat is in extreem. Ja? Het is moeilijk om te concentreren tegen de salaat. Ja? En deze mensen houden zich wel te veel bezig met deze waswasser. En eigenlijk de oplossing is, zoals ik straks van salaam, is gewoon om deze waswasser, deze influistering die in jou opkomen te onderkennen en daarmee te stoppen met deze gedachten, en dan gaan we doorgaan. Hou je niet te veel bezig, met deze slechte gedachten. Aan de andere kant, heb je ook een ander extreem, tegen wat er deze wassen, was, hè? Ja. dat mensen zeggen, het zijn alleen maar gedachten. Het heeft geen invloed op mijn imaan. Zolang ik, zolang ik het niet maar uitspreek, of zolang het, dus, het zich niet heeft vertaald, tot een handeling, zal het mij niet delen. En ze laten zichzelf de vrije loop toe. Ja. Aan alles wat maar slecht is, komt dat in hun hoop. En ze doen er niks aan. Want het is alleen maar een gedachte. Het heeft geen invloed op de Islam. En dat is natuurlijk niet zo. Ja. En zoals in de islam, is er voor alles een middenweg. Is er Zoals een bekende hadith van als Nus allah alayhi wa sallam die zegt, goudoe omhooi, De beste zaken zijn de zaken die, waarbij je de, de, de middenpas ervan kiest. Maar feit is, dat een ieder, ja, slachtoffer is van deze waswasa. En de vraag is nu eigenlijk, waarom denken wij zo? Waarom komen deze slechte gedachten in ons? Zijn wij van nature zelf zo slecht? Gedachten, waarvan dan als jij die zal verwoorden, ja, dat, een, een, ja, dat, dat je, je zou je, je echt zo schamen om deze gedachten, ja, wat dan je ja, tot in de diepste van de diepste niet zou willen dat mensen achter deze gedachten zal komen. Zo slecht komen soms in jouw gedachten op. Ja? En het andere is waarom wij zo denken, is dat het eigenlijk heel natuurlijk is. Het is heel natuurlijk dat er zulke gedachten in ons opkomen. Natuurlijk, voor profeten is dat een uitzondering. Ja? En hoe vrouw je ook bent, ja? en zelfs de sachanisch, die hebben hiervan last. Van deze wassappen van de shaitaan. Zoals Abu Dawud in zijn Sunnah heeft gezegd, een hadith van Abdullah ibn Abbas, radiallahu Er kwam eens een man naar Abdullah ibn Abbas, en die beklagde zich naar Abdullah ibn Abbas en zei, ja Abdullah, er is iets in mijn hart. Er is iets in mijn gedachten die mij dwars zit. Abdullah de "Ja, En wat is dat dan? Vertel het mij. Misschien kan ik jou helpen. En deze man zegt. Nee ik kan jou niet vertellen. Het is zo slecht. Zo buitels is het. Abdullah de Abbaad. Die groeien En hij zegt. Als dat zo is. Dan ben jij niet de enige. Als dat zo is. Dan ben jij niet de enige. En Abdullah de Abbaad. Heeft gezegd. Geen enkel mens. Is daarvan gevrijwaard. Kijk je een grotere sahadi voorstellen dan Abdullah bin Abbas? Die zoiets zegt: dat een ieder, wie dan ook, wel een slachtoffer wordt van deze wasfasa. Was wat wij dan niet willen, dat mensen het graag zouden horen, als wij die zouden, zouden verhoren. Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt zelfs in de Koran, over de profeet... want de profeet die heeft geen twijfel natuurlijk. Maar hij zegt, Abdullah ibn Abbas zegt, lees eens de Allah ta'ala, de, de vers in de Koran, waarin Allah wa zegt, hmm. En als jij, O oh Muhammad, in twijfel zit over wat wij jou, op jou hebben medegedaan, de openbaring, de Koran met andere woorden, Vraag dan degene aan wie het boek, aan wie het schrift, de joden, of de christenen, ja, dat is zijn gegeven. Dat betekent dat Allah alayhi wa sallam zei toen, ik twijfel niet en ik hoef niet de mensen van het boek te vragen. Broers en zusters. Abdullah bin Abba's, rabbiya Allah, zei toen deze, te, tegen deze man. Als je zulke dat, was -was zulke slechte gedachten in je vindt en je betrapt jezelf daarin. Ja? Zeg dan, hoe al-al-walu, wel-aigre wat-da-hu, wel-da-hu, hoe al-walu die koele shai in arie. Gewoon stop ermee. Herken het, stop ermee en ga door met je leven. En laat die waswaka niet al te veel invloed op je hebben. Ja? Hoewel hij is de eerste en hij is de laatste. Allah Subhanahu wa Ta'ala is the eerste en voor hen is er niemand. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Is de laatste, en na hem is er niemand. Wat ja, baat in Hij is de baan Hij is de duidelijke, als ik het zo vrij mag vertalen. Zoals dat, Allah subhanahu wa ta'ala, past. Ja? En hij is de aanwekende. Hoezo, zusters? Nogmaals. Zulke slechte gedachten, zulke... Was, was, was. En twijfels, ja, twijfels die zelfs tot in de fundamenten van je dien kunnen gaan. Twijfels over iman, twijfels over allans te gaan halen. De manier hoe de shaitan te werk gaat en hoeveel mensen dat, daar op van zijn, is gewoon normaal. Maar, we moeten het niet alleen maar bij het normale laten blijven, nee. Wij moeten zelf ook iets aan doen. Het betekent niet... Dat als je zulke gedachten in jezelf vindt. Ja, dat jij zelf van nature slecht op duivels bent. Maar het betekent ook niet dat je zulke dag, gedachten. Ja, met rust moet laten. En. Waarom ik zeg dat het normaal is. Waarom ik zeg dat het normaal is. Dat zulke wasaf was, zulke slechte inpluisteringen in ons afkomt, is dat Allah subhanahu wa ta'ala, ieder mens die Hij geschapen heeft, voorzien heeft van een engel en van een karim, een shaitan. Ja. En deze engel die ieder mens bij zich heeft, en deze shaitan, die ieder mens bij zich heeft, ja, doet het slechte werk. De shapan te verbanden dat Allah subhanahu wa van de jannah, die heeft blaad. O oh Allah, ik zal een deel van jouw e ebaard, een deel van jouw dinaren, ja, meenemen naar mijn plaats van bestemming. En dat is aan de linkerkant, dat is aan de hel. Ja? En de engel, die biedt met zijn taak om jou alleen maar tot het goede op te spoor, aan te sporen. Vanaf de geboorte, tot de dag dat wij sterven, hebben wij deze twee gezellen. Als ik het wel mag zeggen bij ons. Zelfs jij, O oh, Allah, de zagadis? ja. Zelfs ik heb een shaitaan bij mij. Maar mijn shaitaan, de rasul sallallahu is muslim geworden. En die beveelt mij alleen maar om het goede te doen. Wij hebben niet het geluk dat onze shaitaan muslim zijn. Maar, ja, dus nogmaals, wanneer zulke waswassers in jou opkomen, graag de zusters, is dat normaal. Dan is het dat shaitaan die slechts zijn werk doet. Allah s.w.t. vertel over deze... Satan, ...dat hij slechts zijn belastig vervult ...naar Allah ja, ...nadat Allah s.w.t. Adam en Eva... ...onze vader en onze moeder geschapen heeft. Ja, ...en hij vroeg... ...aan de engelen en de djinn ...om allemaal de sujood te doen... ...voor Adam en Eva... ...bovendien dat was niet de sujood voor de ibadah... ...dat is gewoon een sujood voor, voor de groep... ...om het zo maar zo te zeggen... ...de enige die nu in deze tijd de sujood mag doen is voor, voor wie je de sujoerd mag doen, is voor Allah subhanahu wa ta'ala en voor geen enkele mens. Maar als Allah subhanahu wa ta'ala dat vraagt, aan een schepping om dat te doen tegenover een andere schepping, dan is dat voor die schepping meest anders dan om te gehoorzamen. Allah subhanahu wa ta'ala, toen hij dat vroeg aan de djinn, en de malaikas hebben ze allemaal de sujoerd gedaan, illa iblis, behandel ze iblis. En over hem zegt Allah subhanahu wa ta'ala, de grootste invloedstaat die ook heeft gezorgd, dat onze vader en moeder, een moeder Adam en Eva van de jannah werd verdreven, was van niet gewezen, Iblis Allah Subhanahu wa Ta'ala zegt, ja, Allah Subhanahu wa Ta'ala heeft hem vervloed Ik la' aan uw dienaren o Allah gebenen, bepaald gedeelte met mij la' en la' gebenen, la' gebenen, la' gebenen, la' hem? la' nee? deze iblis heeft al een belofte gedaan aan Allah subhanahu wa ta'ala ja, dat hij een beeld van zijn ibar zou meenemen. en luister even wat de plannen is die hij heeft net zoals ik zeg, hij is zo slim hij is zo slim, hij, hij maakt voor allen een spattig plan en hij zegt ik zal hun doen zwaalen ik zal hun doen zwaalen ik zal hun al zwaalen ik zal hun doen zwaalen ik O Allah, ik zal hen doen zwaarden. En ik zal hun ijdelheid opwekken. En ik zal hen opdracht geven. Om de oren van de zee, Om de oren van de dieren. Te snijden. Dat is een, een, een, een, een gewoonte. In de tijd van de jahiliën. Oh dat in het begin van de islam ook. toen Rasul sallallahu alaihi was Nog geen profeet was. Dat het dus gewoonte was. onder de moslims van, van de Quraysh. of van, van, van, van, van de dieren. Ja, dat ze bepaalde. Kameelen. Of bepaalde dieren. Ja, die een bepaalde kleur hebben. Een, een, een markering op hun oren zetten. Dat die dier dan als heilig werd verklaard. En dat was een idee geweest van de shantan. Want. Die zegt Allah subhanahu wa ta'ala, armi, en zullen de oren van dit zee snijden als teken van dat die vee en het moment dat hun oor een markering heeft, dat het heilig wordt verklaard. Het mag niet worden gebruikt om, om, om mee te schouwen, het is gewoon een dier die je dan met rust moet laten. En op een gegeven moment wordt zelfs zulke dieren als heilig verklaard. En ik zal hun opdragen om de schepping van Allah te wa Taala, te doen veranderen. de en hier zie nu dat. Allah als waarschuw En degene die de shaitaan als beschermer de neemt, degene die de shaitaan als, als vriend neemt, ja, zal zeker een heel groot verlies lijden. En de shaitan, ja, ik doe hem, wanneer men hem, de shaitan maakt bewust en hij doet hun ijdelheid wekken. Wanneer je een shaitan in de hoorua. En de shaitan, die belooft alleen maar misleiding. Zoals hij ook onze vader en moeder. Adam en Eva en de Jannah had misleid en ze, hij zei Wallahi, Wallahi ik wil alleen het goede van die beiden hebben ja? en hun koffer mag alleen maar misleiding tussen dus, dus. Allah subhanahu wa ta'ala zegt nog meer over deze influiseraar Nadat Allah, nadat Allah, taala hen uitstel heeft gegeven, kala inmeke, nu me l'mumbari. Jij krijgt uitstel. Jij, jij bent degene die uitstel zal krijgen. Daartoe zei de shatan, als, als, als dat hij zijn werk zal voortzetten, kala ta bima erwaite mi, lak oudan me lahun seratak al-mustaqeen. En ik zal hun doen dwalen, ja, en ik zal op een rechte pak, ja, dwars staan. Ja, op het rechte pad dat wij gaan, zal altijd de shantan proberen ja, om ons dwars te liggen. Sunnah. Laatiyanahum bi-ni'azihim. Vervolgens zal ik hen van voren benaderen. Wa-ni'khawtihim, wa-nainanihim, wa-nshamaihim, wa-latidu aktharuhum min ashakirin. En ik zal hem van voren benaderen, ik zal hem van achteren benaderen, ik zal hem van links benaderen, van rechts benaderen. En de meeste van jouw Ibar Zal we niet vinden onder de benwaren. De meeste van hen Zal we vinden onder de onbenwaren. Goallah, <il şart> goes, <respons> minha. <Kamera> Allah subhanahu wa ta'ala, pak je bussen, pak je kokkels en ga weg van hier. Vanaf dat moment was eigenlijk al de verlenscherm begonnen tussen de mens en de sherpa. Kwaal akhruj minha, ma'd ulman, ma'd khura, veracht en verstoten, la man tadi aka, tadi aka minhu, la amla anna Jahannam a minkun ajma'een. Degene, andere vrienden, die luisteren volgen, zal ik ook vullen, allemaal in de Jahannam. Oesma's zusters. Zoveel. Gaat de shaitan van ons. Zoveel heeft de shaitan, Allah subhanahu wa taala belooft dat Hij ons nooit met rust zal laten. Om terug te komen dat Allah subhanahu wa taala voor ons een engel en een shaitan is toegewezen, je ziet dat je altijd ook in je hart of in je gedachten altijd een constante strijd is. Niet een letterlijke strijd tussen de engel en de duivel die Allah subhanahu wa taala aan ons heeft gegeven. Of, of, of, uh, als, als gezellig gegeven voor, voor ons leven. Nee, het is een strijd zo goed en slecht. En telkens vindt je er zelf ook, bij als mensen, ja, dat je zo niet en dan twijfelt. En het is de mens, die afhankelijk is van zijn karakter, of opvoeding, of omgeving, en de keuze die hij maakt, ja, of hij naar het goede, of het slechte lijkt. En bovendien de nas is ook een marathon die zo. De mens die neigt bovendien ook naar het slechte. Dus omdat de shaitan met elk van ons is. Is het natuurlijk dat hij in ons influistert. Deze slechte gedachten behalve de profeten. Maar soms heb je van die mensen. Maar nou broeder. Ik heb zulke slechte gedachten. Dat als ik het zou verwoorden, ik buiten de islam zou treden. Hoe zit dat nou? Ik zou me moeten schamen om zulke gedachten uit te spreken. Zoals ik ook heb gezegd, de Sahabi's zelfs, ja, die hadden hier last van. Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu alayhi zegt: Er kwam eens een groot Sahabi's naar Rasul sallallahu alayhi wa sallam. En die aan Rasul sallallahu alaihi wa sallam zeiden dat ze last hadden van deze waswassa en van deze slechte invluisteringen. En het antwoord van Rasul sallallahu alaihi wa sallam was heel, heel verrassend. Het antwoord van Rasul sallallahu alaihi wa sallam zegt was Tuleka iman. Dat is de essentie van de iman. Hoe kan dat nou? Deze waswassa die we in ons vinden. We hebben er last van. We strijden er tegen en de sahabi die zeggen aan rasul sallallahu alaihi sallam hoe moeten wij daarmee doen en toen zei rasul sallallahu alaihi wa sallam door dat is de hele essentie van iman met andere woorden het is iets die je moet onderkennen iets die je moet accepteren maar het is iets waar je tegen moet strijden en het is ook iets dat jij als mens vooral als muslim altijd kan overwinnen en in een andere versie in een andere rewaja zeiden ze, ja, zelfs als wij alle lijkbanden van de wereld zouden krijgen, zouden wij het niet durven te uiten, deze gedachten. In een andere versie, zeiden ze, het zal beter voor ons zijn, ik zal beter van de hemel, van de hoogste hemel naar beneden vallen. Ja, alvorens ik zulke, zulke slechte gedachten zou kunnen uiten. Kan je je voorstellen dan, wat voor gedachten dat zijn? Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Wa qad te ja? Ervaren jullie dat echt? Ja, o Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. dat de Zohadi. Toen zei Rasul sallallahu alaihi wa sallam. daka al iman. Dat is duidelijke iman. Ik denk dat ik hier. Een beetje uitleg moet geven. Ja? Dat met iman. Da'ak al al iman. Wat bedoelt. Ja? Het feit dat je deze wat ze in jezelf meemaakt en het feit dat je ertegen strijdt en het feit dat je het ontzorgen al maakt en het feit dat je wil dat het eindigt, dat is de imaan het feit dat je jihad om maar dat woord te gebruiken dat je jihad daartegen doet dat is imaan met andere woorden ja, het gevoel van bang zijn op zulke gedachten en het als afschuwelijk zien, dat is imaan niet alleen maar onderkennen en dan heel genieperig doorgaan met die gedachten, mee. Het is dat je er abrupt mee stopt. Hè? En dat je toezicht bij Allah subhanahu wa ta'ala zegt. zus dus, Er kwam eens ook een andere sahabi. Daarnet was het, die ene riwaaie was het een groep sahaba's. Ja, een groep sahaba's. En deze keer kwam een één sahabi naar Rasul sallallahu alaihi wasallam. En die komt ook met dezelfde klacht naar Rasool sallallahu alayhi wa sallam. En Rasool sallallahu alayhi wa sallam zei. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alla die radda keidahu ila waswasa. Allah is de grootste. Allah is de grootste. Alhamdulillah. Die het slechts op een influistering heeft gemaakt. Het kan altijd erger zijn geweest. Het kan zijn dat ik het heb uitgesproken. Het kan zijn dat het, het zich misschien heeft vertaald in een, in een, in een baad. Het kan ja, altijd slechter zijn geweest. En alhamdulillah heb je slecht al een insluistering. En alhamdulillah dat je het daartegen en Dus, we moeten ons realiseren dat deze gedachten ons hele leven zal plaatsvinden. Zoals ik heb gezegd, 24 7, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. We ervaren het tijdens onze module. Tijdens de salaat, tijdens het reciteren van de Koran, naar het moskee gaan. Ja. Tijdens de wudu, veel mensen die er hier ook last van hebben, ja, dat ze de wudu op een zo'n extreme manier doen. Zijn lang, ja. Zo lang, ja, zo. Ja, ze doen het alhamdulillah ook heel precies. Maar de shaitan, wanneer er een gebod van Allah komt om het te doen, kijk de shaitan eventjes. Wat de positie is van, van, van de dienaar van Allah tegenover een gebod. Wanneer een gebod van Allah naar ons toe komt, is het niks anders dan We hebben gehoord en we zullen gehoord aan Allah. En de je naar kijkt, hoe is deze dienaar van Allah tegenover dit gebod? Als hij, als hij ziet deze shaitan dat hij lui is, dat hij een beetje lax is. ja. Ja? zal de shaitan hem veel doen twijfelen zal de shaitan hem zeggen van het is genoeg om alleen maar de verplichte dingen te doen ja? en hij zal hem ook op zulke manieren inpluisteren dat hij of zij zijn verlaten of zijn slechts de meest essentiële dingen doet en de zo'n so met zich te regelen dat is toch zo'n. So maar je hoeft het niet te doen, je moet gewoon snel de salat doen ja? en alsof dat ook nog niet genoeg is ja? dus de shaitan kijkt dan wat is jouw positie tegenover dat gebod ben je laks, ben je laai de maak, de, dan gaat hij jou dat ook vanuit die hoek proberen te benaderen dat hij steeds minder en minder doet en dat, jou, dat hij jou steeds veel meer laat vijfelen aan de andere kant wanneer hij ziet dat je echt serieus bent hij kan jou niet op die manier zulke geboden van Allah's te gaan aan het aanlaten dan gaat hij jou juist extremer laten doen een voorbeeld het is normaal dat als we een doen want ze hangen en voeten en hopen. Als nog maar drie keer wassen is het niet. Nee, de shaitaan gaat zegt dat dan. Hij gaat die wassen aan doen. nee, drie keer is niet genoeg. Zeven keer. Ja, zeven keer. Nee, zeven keer is niet genoeg. Het moet witter zijn. Het negen keer, elf keer. En je hebt mensen die zo lang hun voedsel doen. En net als ze klaar zijn met hun voedsel. twijfelen ze alweer. Oh, heb ik wel die ene voet gewassen. Of ik dacht dat ik een, een, een, een stukje nog droog was. Ja? En deze shaitaan. Dit is een speciale shaitan voor de wudu, die ons lastig valt. En er is ook een speciale shaitan voor de salaam. Rasul sallallahu alayhi zegt, dat is al walahan of Ja? En dat is een speciale shaitan, die maakt die, dat hij zodanig in jou influistert, dat je gaat zitten twijfelen over de wudu, dat je zelfs gaat overdrijven. Ja? En ja, het overdrijven in de islam, dat is eigenlijk, ja, zoals ik heb gezegd, gooien om mooi De islam is een dien die, die is. Die streeft naar balans. Ja, en door zo lang de doen, te verrichten, is dat punt 1. Ja, uh, een verspilling van water. Punt 2. Een wapen in jou die geen nut heeft. Ook, voor de salaat heb je ook een speciale strijd, shaitaan, vinter. Zoals in een, een hadith Het uh, voorkomt. En het rapante is. Dat wanneer zij de boel verrichten. En meneer Wallahan Ons probeert af te leiden dat dat niet lukt. En het moment dat jij de salaat wil doen. Ja, je bent zo gefocust op de salaat. En het moment dat je zegt Allahu Akbar. En dat moment dat je zegt Allahu Akbar. Komt er een inzichter naar binnen. Oh, ik heb het licht nog niet uitgedaan. Oh, ik ben naar hier gekomen, heb ik de deur wel op slot gedaan. Oh, ik heb mijn auto niet op, uh, uh, ja, heb ik wel die, die, die deur aan de, aan de andere kant wel, wel, wel, wel goed op slot gedaan. Juist op dat moment het vakantie is, Allah. Je komt van huis, je komt je, van, van de plaats van doel tot de plaats dat je zegt, Allahu Akbar, was er niks aan de hand. En er zijn ook uh, uh, overleveringen van Basul, sallallahu alayhi wa sallam. Het moment... Dat de Moab de Adaan doet, rent de dus shaitan zo hard als hij kan. En na de Adam komt hij terug. En op het moment dat de Ikama e was verricht, rent hij ook dus zo hard als hij kan. En op het moment ja, dat de Ikama e klaar is, komt hij weer terug om zijn werk af te maken. En bij sommige broeders en zusters is dat zo erg. Dat het bijna als een tweede natuur is geworden. Dat het moment dat ze zeggen Allahu Akbar, dat ze allerlei soorten plannen maken in hun salaat. Dat het hele mooie ideeën komen in hun salaat. Dat de salaat niks behalve is. Ja, niks anders is dan, dat het, is, het is niet de bedoeling van de salaat. Dat, dat zoveel gedachten en zoveel was was, was van jou, uh, zoveel van jouw gedachten mee Ja. En dat is ook een speciale shalvaan, en hij doet jou twijfelen, heb ik nou drie gedaan of vier elkaar? En, moesten zusters, tegen zulke gedachten moeten wij strijden. Even dus iets ook wat ik duidelijk wil maken. Je hebt gedachten, twee soorten gedachten. Begrijp nu niet verkeerd? Je hebt twee soorten gedachten. De eerste gedachte waar ik het over heb is, die gedachte die je tijdens je gelaat naar binnen komt. Dat zijn die gedachten waar jij niks tegenaan kunt doen. Dat zijn de wassen van de shaitaan waar jij niks aan kunt gaan doen. Dat is inshallah maafel aan. Dat wordt inshallah vergeven door Allah Taala, so Zolang jij dat beseft en zolang so je probeert dat weg te halen. Maar als je met voorbedachte raden al. Van tevoren al plannen had om tijdens de salaat aan bepaalde dingen te denken. Dan is dat haram. Dan wordt je salaat niet geaccepteerd door Allah Taala. Bijvoorbeeld, laatst in het Ramadan, de salarie was zo lang, ja? mensen komen in hun huiswerk al in hun gedachten uit, tijdens uh, tijd de salarie doen. Ze maken al plannen voor maar de salarie is niet zo lang. Dat is haram. Van tevoren, met gedachten in je salar binnentreden, is anders dan wanneer je met intentie voor een losbehagen wat alleen begint, zonder enige gedachte, ja? dat die dan, Je was als dan naar binnen komt, dat is weer iets anders. Het zou ook tijdens het profiteren van het orgaan, dat je bepaalde versen tegenkomt, waarvan je wat, wat je afvraagt, hoe we dat nou? En juist op zulke momenten ook, dat de, de shaitan ja, in jou invluistert, dat is niet waar, dat is niet waar, dat is een leugen, dat is een leugen. Daarom is het zo dat wanneer wij de Koran reciteren, wanneer iemand de Koran leest, kan er twee dingen gebeuren. Of je krijgt meer hoeda van Allah gaan wat ta'ala, of je krijgt meer dwaling. Je krijgt meer dwaling. En daarom is het ook aangeraden om bij het verrichten van ibadah en het reciteren van de Koran is een En ja, Dan moet je de SDA dat doen. Dus de hoefte zoeken door Allah subhanahu wa ta'ala om jou te assisteren. In het reciteren van de Koran. Dus, zusters, dus. jou laten twijfelen is een van de belangrijkste doelen van de shaitaan. Zelfs over imaan en over Allah's wahana wahana en over de fundamenten van het geloof, kan het zo zijn dat hij jou laat twijfelen. Er is een hadith van Rasulullah al-Awala en Ik ben de naam van de Sahara even, dus vergeet de rode van de hadith. Hij zegt: Rasulullah al-Awala wat is. Met een groep Saharis bezig iets uit te leggen, een mouw of, of een, een advies te geven. Toen er iemand kwam van achteren, over de schouders heen van die Saharis, en deze man was lelijk. Deze man stonk. En niemand kende hem. En deze man ging toen naar de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam en hij vroeg, Ja, Mohammed. Hij had niet eens respect. Ja? Hij zegt, Ja, Mohammed, man khalaka, wie heeft jou geschapen? Allah. Waarom al al Wie heeft deze aarde geschapeld? Allah. Waarom al-Akal al Allah. En toen kwam die hele trikke vraag. Waarom al al En wie heeft Allah geschapeld? Subhanallah, zei Rasul Subhanallah. Hij keek toen naar beneden en gaf geen antwoord. Toen Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam zijn hoofd opdeed en hij vroeg, waar is deze man die naar mij daart? Nu die vraag toch? De vraag stelde, De haast, we zijn hem gaan zoeken en ze konden hem niet meer vinden. Ze hebben hem niet kunnen vinden. Ook aan het zijn gaan we zoeken en zeiden: Rasulullah, Rasulullah, hebben we hem niet kunnen vinden? En toen de proefs terug was, Rasulullah, weet je de dat was de shaitaan. Ja, ik kom je schakel, ik kom Dat was de shaitaan die kwam aan jullie in de bieden, aan jullie. In je geloof te doen twijfelen. En als dat jou overkomt, moet je direct stappen en zegt. Hou billahi minash met de Shaitaan, Nog een andere soort gelijke riwayen. Dat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hij heeft gewaarschuwd. Dat de manier van de Shaitaan. Dat is de grootste doel van de Shaitaan, dat hij jou laat twijfelen. Dat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam heeft gezegd. Jullie zullen worden benaderd met vragen als wie heeft de aarde geschapen, wie heeft de hemel geschapen, wie heeft de bergen geschapen. En als alles zal je zeggen, Allah is wat te halen. En als de vraag komt, wie heeft Allah geschapen, Zeg A'udhu Billah. Zoek de vlucht bij Allah is begaan wat te halen. Een andere overlevering van de profeet Muhammad Sallallahu Alaihi dat zelfs hij niet gevrijwaard was, dat zelfs hij lastig werd gevallen door de champagne, een, is, is een hadith, een overlevering van Ophra Sallallahu Alaihi waarin de Sahabi zegt, de profeet was eens een dag ja, bezig het gebed te leiden. Toen hij plotseling midden in het gebed. Vreemde bewegingen begon te maken. Hij strekte zijn hand uit. Voor zich. En het is dus alsof hij iets tegenhield. En alsof hij, als hij in gevecht was met iets. Hij hield het tegen. Ja, en hij zei. Odebilla. Niet. Of zoiets. De zagaders die achter hem waren. Vroegen zich af. Wat is er met Rasul Sal gebeuren? gebeurd? Na het gebed ging ze naar Rasul Salallahu alayhi En we zeiden. ja was ook wel. jou iets doen. Je handen voor naar voren. strekken tijdens het gebed dat u iets tegenhield. Wat was er aan de hand van Rasulullah? Rasulullah heeft gezegd, dat was de Shaitan. Hij heeft geprobeerd mij van mijn gebed af te leiden. De involken onder mijn voeten, ja, onder mijn voeten vooral ik dit uh, gestrooid, ja, zodat hij mij afleidde. En ik heb hem proberen tegen te houden. En als het niet voor de dua van Sulaiman alayhi was, zou ik hem vastpakken Afbinden en de kinderen van de van de aan hen rennen, En dat hem misschien zelfs weer met hen stelen. Broeders en zusters, als dat het is, wat met onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam sallam gebeurt, wat about dan? Als onze Rasool sallallahu alaihi wasallam ja, lastig wordt gevallen door de shaitan, denk jij dan dat wij gezijden daarvan zijn? Zoek toevlucht door Allah sallallahu wa ta'ala de imam heeft tijdens de sultan nog een hele mooie vers gereciteerd en dat was en als een boze ingeving, een slechte gedachte van de shaitaan, een kwaad gedachte dat het kwaad is aanspoort zoek dan toch nog naar Allah سبحانه wa ta'ala. voorwaar hij is alhoewel aan aan weten.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 zoals ook in een, in een uh, overlevering van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is dat de dienaar moet zeggen Allahu ahad, allahu samad lam yali walam hula walam yaku lahu wa ahad het komt er eigenlijk nog meer dat je dan de, de, de sifa van Allah subhanahu wa ta'ala de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala dat je laat doorbrengen en dat je de shaitan daar geen twijfel moet laten hebben allahu ahad Allah is de ene, allahu samad de eerdige, degene die op zichzelf, op, uh, op zichzelf staat. Hij baart niet, nog is hij gebaard. En niks en niemand is hem gelijk. En dan is er ook nog een ander advies van Rasul sallallahu alaihi wa Dat wanneer veel te slechte gedachten in jou opkomt. Dat je dan drie keer als je linker, aan je gaat ja? Ja, met, met spuren. Ja, met stuwen bedoel ik niet echt van spuren. Hè, dikke spuren, dat je dan... Uh, Gaat, gaat sturen, zit er dikke spuren. nee, gaat de broers van zusters. Op een hele lichte manier van, het is bijna tussen blazen en spuren. Ja, tussen blazen en spuren. dat je dan drie keer dat moet doen, en dat de shaitan, inshallah, daardoor zal vluchten. Natuurlijk is het zo dat je dat niet tijdens je gelaat moet doen, want straks gaat degene die naast jou zit, denken dat je toevlucht tegen hem zoekt. Doe dat, ja, voor de salat. En bovendien is dat ook euh, van sommige andere mensen toch veel aan. Dat hele aan, aan, aan, aan bewegingen. Ja? Dus, maar als je ziet dat je heel veel last hiervan hebt, doe ja? dan heel lichtjes zo dat je begint met salaat. Als je dat voelt opkomen, ja? dat, dat, dat je dat doet. Zoals Rasool alayhi wa sallam ons dat heeft geleerd. En bovendien is het ook zo dat je telkens weer door Iman moet bevestigen. Als zulke gedachten in je opkomt, twijfel over de fundamenten. Aman to the als doet de shahade opnieuw. an la ilaha illallah. Ik getuig dat er geen God is. Dan Allah is te halen en wat te halen. en zusters. Maak er een gewoonte van. Om altijd toevlucht te zoeken. naar Allah is wa halen Ook al vind je in jezelf niet. Zo'n verslechte waswassen. Wacht niet. Totdat die gelegenheid aanbreekt, Hier. In het westen ook veel bijgeloof. En als je merkt dat je ook zo'n beetje bijgelovig ingesteld bent, moet je dat ook vaak testen. Ik noem een voorbeeld. Lopen onder de ladder. Ja, al had gezegd, gezegd, ja? als je onder de ladder loopt, je dat ongeluk. En veel mensen die proberen die dat ook niet gelopen, ja, intellectuele, maar als je allemaal mensen van wie je denkt, dat ze toch op, op hun intellect uh, uh, bouwen, pah, wanneer ze zo'n ladder zien gaat u voor de zekerheid om die ladder heen, nee ik geloof het niet ik geloof er helemaal niet in, maar toch lopen ze om die ladder heen ja om die, ga gewoon om die ladder, ja als je, als je, als je zo'n beetje ingesteld bent, ja daar gaat uit in Amerika ja, heb je zoveel wolkenkrabbers en in heel veel van die wolkenkrabbers heb je geen 13e vernoeding. Dus 10, 11, 12, 14. getal 13, die komt er niet voor. Als je ook hotels gaat repasseren, ja, een land waar je van met de grootste technologie, zogenaamd de grootste beschaving, zogenaamd zoveel, so uh, uh, noem maar op. Ja, als ze een hotel gaan boeken, willen ze niet een kamer nummer 13. Ja, en als jij als moslim, ja, zulke cijfers in je hebt. Ja. ga dan in kamer nummer 13 loop dan onder die ladder als je die zwarte kat wil je heen loop dan gewoon door het is je wat a als er iets slechts gebeurt maar laat, al is het maar zo'n klein beetje stukje gedachte die in je opkomt gewoon direct wegbanen. in de tijd van de januari was het jaar, zo dat voordat iemand op reis ging ja dat deed zo'n persoon hij nam dan een vogel of een paar van die vogels en liet ze los als die vogels wegvlogen en die vlogen aan de rechterkant, oh, dat is een goed teken. Ik kan doorgaan met mijn reis. Ja? Maar als die vogels aan de linkerkant kunnen vliegen, oh, dat is een slechte voorteken. Dan ga ik niet reizen. En zo heeft de chartaan door de tijd heen, ja, zoveel, soorten ideeën en zoveel soorten, manieren van bijgeloof in de mens gebracht, dat dat de essentie van de tawhid, de essentie waarom Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dat dat helemaal geschapen wordt. En zonder dat mensen het weten, heeft de shaitaan hen beroofd van hun imam. dus dat was die ene extreem van mensen die zich te veel door deze waswasa was beïnvloed zijn. Een andere uitleg is dat sommige mensen denken dat zolang ze maar niks uiten, zowel in woord of zowel in daad, Dan is dat geen zonde. Ze denken dat Allah waarover Daad daarvoor niet zullen laten verantwoorden. Wat? Allah subhanahu wa taala zegt in In Allah de hadith. aan maar wat wordt dat die zouden haar, die al te herkennen, want Allah s wa ta'ala zegt, Allah s wa ta'ala vergeet, of bereken dat niet, of zou jou niet ter maand worden roepen, van binnen die dat die in jouw gedachten zit. Zolang je het die maar niet zegt said, hadith, it, shaytan, of uitvoert. Deze hadith wordt vaak vergeten geïnterpreteerd. Deze hadith, die ik daarnet heb gezegd, heeft te maken met de waswater van de shaitan, waar jij niks tegen kunt doen. Weet allemaal. Al. Je hebt zonde die je pleegt met je ledematen. Je hebt zonde die je pleegt ja? met je tong, woorden. En je hebt zonde die je pleegt met je hart. En deze waswassa is geen van deze drie categorieën. Dus wanneer je zo'n slechte gedachte hebt en je weet dat het niet van jou is en je doet je best om het weg te bannen, dan is dat een goed teken. Ja? wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. dat die mensen die denken dat deze gedachten zegt slecht maar gedachten zijn en dat het geen invloed heeft op hun Imam. Allah subhanahu wa ta'ala zegt wa in tugblumati en ik en te voero yuhaasib kum yuhaasib kum bij al-aya Allah, en Allah behoort de hemelen en de aarde. En Hij weet wat verborgen zit in jullie cellen. Ja? En Hij zal dat wat verborgen zit in jullie cellen ter verantwoording roepen. En dat is niet de waswas. Allah zal alle wat kan niet ter verantwoording roepen. Je hebt zonde van het haat die niemand weet behouden van jij zelf. En zo dit haat, jaloezie, dat is iets. Dat is een zonde, niemand weet het. En je kan het ook niet uiten. En je wil ook niet dat mensen weten dat je een missie hebt. Maar dat is niet een wasvashag doen. Dat is een karakter van jezelf. Ja? Hypocrisie, de nuvaag, dat is ook een zonde. Dat is niet iets waar je van denkt, oh het is maar een, iets tussen mij en Allah. het is, het is insha Allah geen zonde. mijn iman is insha Allah uh, uh, nog, nog, nog, nog streek, kan het zo maar te zeggen. Ja? Achterbod. Ja? En zulke zonden, ja, daar zijn geen zonden, dat, dat, dat, daar, daarmee wordt niet bedoeld, er was wat. Daarmee wordt het bedoeld, de echte zonde, waar jij als moslim van het woorden zal moeten afleggen. Vandaag is het misschien nog een gedachte. Morgen is die gedachte een mening geworden en is het gesetteld. Overmorgen is het een overtuiging, ja. En de dag daarna is het een neiging om het te doen. En voordat ik weet, is het veranderd in een dag. De beste manier om zulke gedachten te te gaan, is om het vanaf het begin, vanaf het water eigenlijk, te elimineren. En vanaf de eerste ja, en vanaf de eerste ja, ermee kappen. Oefens, oefens. Ik wil nog, een hadith van Muawiyah radiyallahu anhu aanhalen op de bewerking van de shaitan. dat de shaitan niets anders gebeurt dan de slechte voor ons Muawiyah radiyallahu had een dag had een dag, plannen om Salat al-Tahadjid te verrichten echter hij versnipt zich Muawiyah versnipt zich en de volgende dag je werd wakker gemaakt door iemand. Maar hoe ben jij? Waarom ik maak jij mij wakker om de Tahajjud te verrichten? En de persoon die hem wakker maakte zei, ik ben de shaitan. Ik kan jou wakker maken om de Tahajjud te verrichten. Wie kan dat nou verlopen? Geloof jij in duizend jaar dat de shaitan jou wakker maakt, broeder, om de Tahajjud te verrichten? Je hebt niet eens de tijd om de tahadje te verrichten. Je hebt misschien de instructie om de tahadje te verrichten. Want de Sha'adan heeft Mo'awiyah Rabbi Wat heb je gemaakt om de tahadje te verrichten. En toen de Mo'awiyah vroeg: Waarom mag je meer wakker om de tahadje te verrichten? De Sha'adan zegt: O Mo'awiyah, gisteren toen je van plan was om de tahadje te verrichten, was ik degene die in je hoofd had gestreeld. Blijf dan slapen, oh Mo'awiyah. De nacht is nog lang. Uh, je bent moe. Wacht maar toch een beetje totdat je je hebt verslapen. Want toen ik merkte dat je je hebt verslapen, ja, had je zoveel spijt. had je zoveel brauw, had je zoveel, was je zo bitter dat je die, die, die, die tahajjud niet kon verrichten, dat ik bang was, dat Allah was te gaan om jou meer te belonen, vanwege het braal en die bitterheid, Van vanwege het niets verrichtig aan die tahajjud, dan dat dan meer je tahadjut tahajjud zou verrichten. Dus Ga nu alsjeblieft je tahajjut doen. Zo zie je dat als de shaitan zal kiezen tussen goed en beter, want het verrichten van tahajjut is goed, en beter zal zijn, ja, als je zoveel spijt hebt en zoveel berouwt op dat Allah losbog aan tahajjut, dat je jou daar dood om hadt, nog een beloving zal geven of niet. En zo zie je dat de shaitan op zo'n gemieterige manier te werk gaat. En op de dag des voorbeelds gaan wij als mensen ook geneigd zijn wanneer Allah ons zou vragen ja, over wat wij gedaan hebben aan, aan ons uh, verantwoording te laten afleggen voor onze daden. Gaan we zeggen, oh Allah, staat nu niet, hij is het die mij op zulke gedachten heeft gebracht. Sha'Allah, Sha'Allah, hij is het. Je wil alle schuld op, op hem af, afzetten. Want de Sha'Allah zal op de dag tegen Allah zeggen, oh Allah. Staf mij niet voor iets wat hij gedaan heeft. Ik heb alleen maar in zijn oren te pluisteren. Ik heb hem niet gedwongen. Ik, kan, ik heb geen enkele kracht behalve dat ik in hem uitluister. Staf mij alleen maar voor het inluisteren. Maar voor de daad moet je bij hem nee, Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Wa qala shaitaan, lamma, kubi al amr, innallaha wa'adakum. Wa'adal haqqi wa'adukum sastalafdukum. De Satan zei, nadat het vaak besloten was, voorwaar, Allah heeft jullie een ware belofte gedaan, en ik heb jullie een belofte gedaan, maar ik liet jullie daarna in de steek. Ik heb geen macht over jullie, behalve dat ik jullie heb geroepen. Deze aja staat in Zoraf de Ibrahim, vers 22, 22, behalve dat ik jullie heb geroepen, waarop jullie mij gehoorzaamden, verwijt mij daarom niets. Verwijt mij daarom niet. En dat is ook niet verwonderlijk. Want hem kan alleen maar te verwijten dat hij de was van haar in jou heeft gedaan. Verwijten jullie jullie zelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Op die dag is nazi nasi. Voorwaar ik verwerkt dat jullie mij voorheen als deelgenoot aan Allah toekennen. Voorwaar voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing. Waar ik Allah verdoen van het de alleen ونفعني وأياكم بما فيه من الآيات وذكر حكيم أقول قل هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى بسم الله خزاق الله خيرا وجد جعله الله سبحانه وتعالى في نزان حسناتك زي شاء الله uh, aangekomen tot het punt waar we voor gekomen zijn. We hebben inshallah vandaag de lezing genoemd de invluistering. Heel veel mensen hebben vaak een uh, soort twijfelachtige zaken in hun aanbieding En we hebben in ons midden de broeder Applestad van uitgenodigd om ons daar een paar dingen uh, over te vertellen. En ik de hoop inshallah dat die mutters aan de weg gevraagd kan worden. Bedankt. Tot de verval. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا نجح الله فهو المحتد وما يبني فلن تجد له وليا المرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقولوا حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس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 فان اشتق الحديث كتاب الله تعالى وخار الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه دلاله قال الله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوصراس الخناس الذي يوصس في صدور الناس من الزنه والناس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 over de influisteringen van de Japan. De waswasser. Alvorens we het hebben over de waswasser op zichzelf, wat voor influisteringen zijn, wil ik eerst eventjes een profiel schetsen van wie de influisteraar is. Allah Subhanahu wa Ta'ala, maanden waarschuwt Hij ons. Tegen deze influisteraar. Heleboel ayas die ons telkens erop wijzen dat wij deze influisteraar als vijand moeten behandelen. Zoals B'Hanouk zegt: Inna de shaitan is voor jullie een vijand. Neem hem dus, behandel hem dus als zodanig, als jullie vijand.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 Zo sluw, op zo'n onbegrijpelijke manier, dat voordat je het weet, heeft hij jou van jouw imaan beroofd. Voordat je het weet en zonder dat je het weet. Ja, en dat is ook de ja, de, de manier hoe hij naar binnen sluit, zonder dat je het weet. Ben jij weg van de imaam. Oefens, om iets duidelijk te maken...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 Van Allah subhanahu wa ta'ala. er even wat Allah subhanahu wa zegt. Met de doel van deze schetting. Wama galaqtul jinnna wal-ins. Illa niya'budoon. Voorwaar ik heb de jinn. En de shaitan behoort. tot deze jinn. De shaitan behoort tot het volk van de jinn. En het is een gulk. Wama galaqtul jinnna. Dus het is iets wat magloog is. Met andere woorden. Het is iets wat maujoog is. Het is iets wat geschapen is. En het is iets wat aanwezig is. En bovendien is er een, een, een, een surah in de Koran die heet Surah al jin De eerste regel van de surah is: ja. Kun Uhaya illaya annahustamaat nasarumina ja. jinn. Dus de jim op de eerste plaats hij bestaat. Het is geen concept. Het is daadwerkelijk geschapen door Allah subhanahu wa ta'ala. En eigenlijk is het geloof van een moslim niet compleet totdat hij gelooft dat daadwerkelijk ook. De duel bestaat. En het grootste doel van de shaitan is om de moslims, om mensen die in Allah's behandeling geloven, van het rechterpad te halen. En een van de bekendste manieren hoe hij te werk gaat is middels de waswaffa. Ja? De influisteringen.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 Zoals een bekende hadith van Rasul sallallahu alaihi wa sallam die zegt, Gauru Umori, Asaduha. De beste zaken zijn de zaken die, waarbij je de, de middenpast ervan kiest. Het feit is dat een ieder ja, slachtoffer is van deze waswassa. En de vraag is nu eigenlijk, waarom denken wij zo? Waarom komen deze slechte gedachten in ons? Zijn wij van nature zelf zo slecht? Gedachten, waarvan als jij die zou verwoorden, ja, dat, een, een, ja dat, dat je je, je zou zal, zal echt zo schamen om deze gedachten, ja, waarvan je ja, tot in de diepste van de diepste niet zou willen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 Is daarvan gevrijwaard. waard, kan je een grotere sahadi voorstellen dan Abdullah bin Abbas, die zoiets zegt dat een ieder wie dan ook, maar een slachtoffer wordt van deze wasfassa. Wat, wat wij van. niet willen dat mensen het graag zouden horen. als wij die zouden, zouden verhoren. Allah subhanahu wa ta'ala zegt zelfs in de Koran over de profeet, want de profeet die heeft geen twijfel natuurlijk, maar hij zegt, op de luideren abbaat zegt, lees eens de kalim Allah Taala, the the verse in de Koran waarin Allah Subhanahu wa Taala zegt, فإن كنت في شك مما أنزلنا إليه فسأني الذين يقرؤون الكتاب من قبل. En als jij, oh Mohammed, in twijfel zit over wat wij, het jou, op jou hebben neergehaald, de openbaring, de Koran met andere woorden.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 Ja, zeg dan, al hoe Gewoon stop ermee. Herken het, stop ermee en ga door met je leven. En laat die waswassa niet al te veel invloed op je hebben. Ja? hij is de eerste en hij is de laatste. Allah is de eerste en voor hem hè, is er niemand. Allah Subhanahu wa Ta'ala.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 Zelfs ik heb een shaitan dan mij. Maar mijn shaitaan, is muslim geworden. En die beveelt mij alleen maar om het goede te doen. Wij hebben niet het geluk dat onze shaitan muslim zijn. Maar, ja, dus nogmaals, wanneer zulke waswassers in jou afkomen, graag de is dat normaal. Dan is het een shaitaan die slechts zijn werk doet. Allah Subhanahu wa Ta'ala vertelt dat deze shaitan dat hij slechts zijn belasting vervult ja, nadat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nadat Allah Subhanahu wa Ta'ala Adam en Eva onze vader en onze moeder geschapen heeft, ja, en hij vroeg aan de engelen en de djinn om allemaal de sojuit te doen voor Adam en Eva, bovendien dat was niet de sojuit voor ibadah... dat is gewoon een sojuit voor, voor de groet, om het zo maar zo te zeggen, de enige die nu in deze tijd de sojuit mag doen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 dat onze vader en moeder, en moeder, Adam en Eva van de Jannah werd verdreven, was van negen wezen. Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, ja, لَعَنَهُ الله. Allah subhanahu wa ta'ala heeft hem vervloekt. Ik zal van uw dienaren, O Allah, een bepaald gedeelte met mij mee willen. En wat neemt hij al mijn poed? Dat ik hem? Nee deze iblis heeft al een belofte gedaan aan Allah subhanahu wa ja, dat hij een beeld van zijn ibad zou meenemen. en luister even wat de plannen is die hij heeft net zoals ik zeg, hij is zo slim hij is zo slim, hij, hij maakt voor alle een stappenplan. plan en hij zegt ik zal hun doen dwalen ik zal hun doen dwalen ik zal hun doen dwalen ik zal hun doen Allah. O oh Allah, ik zal hun doen dwanen. En ik zal hun ijdelheid afwetten. En ik zal hun opdracht geven. Om de oren van de vee. Om de oren van de dieren. de oren van de dieren te snijden. Dat is een, een, een, een, een gewoonte in de tijd van de jahilië. Ook.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 En de shaitan maakt de shaitan maakt en hij doet hun eigenheid wekken. En de shaitaan die belooft alleen maar misleiding. Zoals hij ook onze vader en moeder. En, Eva, en de Jannah had misleid en zei, <tiedacht> en <hij> zei <tiedacht> Wallahi Wallahi ik wil alleen het goede van die beiden hebben ja? en hun koppen was alleen maar misleiding tussen zusters dus. Allah subhanahu wa ta'ala zegt nog meer over deze influiseraar Nadat Allah, nadat Allah en Allah hem uitstel heeft gegeven, kala inmeke nu melmumbareen. Jij krijgt uitstel. Jij bent degene die uitstel zal krijgen. Dan voelt hij de shatan als belofte dat hij zijn werk zal voortzetten. kala ta bima agweitani lak audanma lahun seratak al-mustaqeen. En ik zal hem doen dwalen, ja, en ik zal op een rechte pak, ja, dwars staan. Ja, op het rechte pad dat wij gaan, zal altijd de shantan proberen, ja, om ons dwars te liggen. bij Laatiennahum bena'idihim. Vervolgens zal ik hen van voren benaderen. Wa min gantihim. Wa an aynanihim. Wa an wa la tajidu aksarahum min ashakirin. En ik zal hem van voren benaderen. Ik zal hem van achteren benaderen. Ik zal, benaderen. Ik zal hem van links benaderen. Van rechts benaderen. En de meeste van jouw ijba. Zal je vinden Onder de bandbare. De meeste van hen. Zal je vinden. Onder de onbenaderen. Kala gruz minha. Allah subhanahu wa taala. Pak je bussen, Pak je koffers En ga weg gaan hier. Vanaf dat moment. Was eigenlijk al. De violente begonnen. Tussen de mens. En de sjefbaan. Kalahrochimiha, ma' de Oeman, ma' de Hurah, veracht en verstouten. La' man tadi akamihu, la' am la' am na' jahanna, ma' min kun adjima'in. Degenen, anderen, die luid zullen volgen, zal ik ook vullen, allemaal in de jahannam Oeh, mijn zus, zo veel. Ik houd de charkan van me. Zo veel de shaitan, Allah subhanahu wa taal, belooft dat hij ons nooit met rust zal laten. Om terug te komen dat Allah subhanahu wa taal voor ons een engel en een shaitan is toegewezen... ...je ziet dat je altijd ook in je hart of in je gedachten altijd een constante strijd is. Niet is een letterlijke strijd tussen de engel en de duivel die Allah subhanahu wa taal aan ons heeft gegeven... of, of, of uh, als, ...als gezellig geven voor, voor ons leven. Nee, het is een strijd zo goed en slecht. En telkens vindt hij er zelf ook... ...bij als mensen... Ja, ...dat hij zo niet en dan twijfelt. En het is... ...de mens... ...die afhankelijk is van zijn karakter... ...of opvoeding, of omgeving... ...en de keuze die hij maakt... Ja, ...of hij naar nou het goede... Of het slechte lijf. En bovendien de mens. Is ook een die Bissou. De mens. Die neigt bovendien ook naar het slechte. Dus. Omdat de Shaitan met elk van ons is. Is het natuurlijk dat hij in ons invluistert. Deze slechte gedachten. Behalve de profeten. Maar soms. Heb je van die mensen. Wat broederen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 en die aan Rasul sallallahu zeiden dat ze last hadden van deze waswasser en van deze slechte influisteringen. En het antwoord van Rasul sallallahu wa was heel, heel verrassend. Het antwoord van Rasul sallallahu alaihi wa sallam zei, was, Tuleka iman. Dat is de essentie van de iman. Hoe kan dat nou? Deze waswasser die we in ons vinden, we hebben er last van, we strijden tegen.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 Maar goed, wat heb je te moe? Ervaren jullie dat echt? Ja, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan zei dat Sahabis. Toen zei Sallalahu Alaihi Wasallam, Dhaka Saregul-Imam, dat is het duidelijke Iman. Ik denk dat ik hier een beetje uitleg moet geven. Ja? Dat met Iman, Dhaka al imam wat bedoelt, ja? het feit.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 En dan heel genieperig doorgaan met die gedachten mee. Het is dat je de abrupt niet stopt. Hè? En dat je toezicht bij Allah subhanahu wa ta'ala zit. Hoe is het Er kwam eens ook een andere sahabi. net was het, uh, die ene riwaaie was het een groep sahabat. Ja, een groep sahabat. En deze keer kwam een eend sahabi naar rasul sallallahu wa sallam.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 Wat de positie is van, van, van de dienaar van Allah tegenover een gebod. Wanneer een gebod van Allah naar ons toe komt, is het niks anders dan. We hebben gehoord en we hebben gehoord aan Allah. En de shaitan die kijkt, hoe is deze dienaar van Allah tegenover dit gebod? Als hij, als hij ziet, weet je, shaitan, dat hij lui is, dat hij een beetje laks is, ja.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 want ze hangen en voeten en ze en Oh, maar drie keer wassen is het niet. Nee, de shantan gaat zeggen dan. Hij gaat die wassen en nee, drie keer is niet genoeg. Zeven keer. Ja, zeven keer. Nee, nee zeven keer is niet genoeg. Het moet witter zijn. Het negen keer, elf keer. En je hebt mensen die zo lang hun moed doen. En net als ze klaar zijn met hun moed doen. eigenlijk ze alweer. Oh, heb ik wel die ene voet gewassen? Of ik dacht dat ik een, een, een, een stukje nog droog was? Ja? En deze shantan...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 En, ja, het overdrijven in de islam, dat is eigenlijk, ja, zoals ik heb gezegd, gauw om mooi aan fatwa. Ja. De islam is een dien die, die is. Die streeft naar balans. Ja, en door zo lang die de module te verrichten, is dat punt 1, ja, een uh, uh, verspilling van water. punt 2, een wapen in jou die geen nut heeft. Ook, voor de salar, heb je ook een speciale strijd, shaitaan, vindt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 Oh, ik ben naar hier gekomen, heb ik de deur wel op slot gedaan. Oh, ik heb mijn auto niet op, uh, uh, ja, heb ik wel die, die, die deur aan de, aan de andere kant wel, wel, wel goed op slot gedaan. Juist op dat moment het vakant is, subhanallah. Je komt van huis, je komt van, van de plaats van doel tot de plaats dat je zegt, allahmu akbar, was er niks aan de hand. En er zijn ook uh, uh, overleefeningen van basoos, sallallahu alayhi wasallam Het moment... Dat de Moab de Adaan doet, rent de satan zo hard als hij kan. En na de Adaan komt hij terug. En het moment dat de Ikama was verricht, rent hij ook weer zo hard als hij kan. En het moment ja, dat de Ikama klaar is, komt hij weer terug om zijn werk af te maken. En bij sommige broeders en zusters is dat zo erg.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 Het laatst laatste in de Ramadan, de Saraouweg, was zo lang, ja, mensen komen hun huiswerk al in hun gedachten uit, uh, tijdens de salaal doen. Ze maken al plannen vermogen, maar de sala duurt zo lang. Dat is haram. Van tevoren, met gedachten in je salaat binnentreden, is anders dan wanneer je met intentie voor Allah subhanahu wat ta'ala alleen begint zonder enige gedachte, ja, dat die dan je was als er naar binnen komt, dat is weer iets anders. Je nou ook tijdens het presenteren van de orgaan, dat je bepaalde versen tegenkomt, waarvan je ze, waar, waarvan je afvraagt, hoe kan dat nou? En juist op zulke momenten ook, dat de, de shaitan, ja, in jou invloest, dat is niet waar, dat is niet waar, dat is een leugen, dat is een leugen.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 De is die aardappel, ja dat dus is de toegang zoeken wat aan, om jou te assisteren in het reciteren van de Koran. Toegang zoeken dus. Jouw laten twijfelen is een van de belangrijkste doelen van de shaitan. Zelfs over imaan en over Allah en over de fundamenten van het geloof, kan het zo zijn dat hij jou laat twijfelen. Er is een hadith van Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ik ben de naam van de Sahabi even vergeten, de rauwe van de hadith. Hij zegt: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was eerst met een groep Sahabi's bezig iets uit te leggen, een mauheid of een, een accuus te geven. Toen er iemand kwam van achteren over de schouders heen van die Sahabi's en deze man was lelijk. Deze man stonk en niemand kende hem. En deze man ging toen naar de profeet Sallallahu Alaihi Wasallam en hij vroeg: Ja, Muhammad. Hij had niet eens verstrekt. Ja? Hij zegt, ja Muhammad, man wie heeft jou geschapen? Allah. Aman al wie heeft deze aarde geschapen? Allah. heeft khalaka al geschapen? Allah. En toen kwam die hele prettige vraag. Wa man khalaka al-Wa'a'a, en wie heeft Allah geschapen? Subhanallah, sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Hij keert toen naar beneden en gaf geen antwoord. Toen Rasulullah zijn hoofd opdeed en hij vroeg: Waar is deze man die naar mij daarna die, daar die vraag vroeg? Die vraag stelde. De Zahabi's zijn hem gaan zoeken en ze konden hem niet meer vinden. Ze hebben hem niet kunnen vinden. Alle anderen zijn gaan zoeken en zeiden Rasulullah: We hebben hem niet kunnen vinden. En toen vroeg Rasulullah: Weet jullie wie dat was? Allah was Rasulullah. Dat was de shaitan. Dat was de Sjaatan die kwam om jullie in jullie dienen. Om jullie in jullie geloof te doen twijfelen. En als dat jou overkomt, moet je direct stappen en zeggen, al die beleidingen naar Sjaatan weer gaan en zusters, nog een andere soortgelijke rivaya. Dat was sallallahu alayhi allah al-Assalam als gewaarschuwd. Bij de manier van de shaitaan. Dat is de grootste doel van de shaitaan. Hè? Dat hij al wat zei. Hè? Dat Rasul sallallahu alaihi wa sallam heeft gezegd. Jullie zullen worden benaderd. Met vragen als. Wie heeft de aarde geschapen? Wie heeft de hemel geschapen? Wie heeft de bergen geschapen? En als alles van je zeggen. Allah is begonnen te En als de vraag komt. Wie heeft Allah geschapen? Zegt A'udhu billah. Zoek de bij Allah is wa ta'ala. een andere overlevering van de Profeet Mohammed Alaihi Wasallam, dat zelfs hij niet gevrijwaard was, dat zelfs hij lastig werd gevallen de, de Shaitan, is, is een uh, hadith, een overlevering van uh, over rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, waarin de Sahabi zegt, de Profeet was eens een dag yeah, bezig het gebed te leiden. Toen hij plotseling midden in het gebed vreemde bewegingen begon te maken. Hij strekte zijn hand uit voor zich en het is alsof hij iets tegenhield. En alsof, eh, alsof hij in gevecht was met iets. Hij hield het tegen, ja, en hij zei: Oh, de biljah, niet. Dat is zoiets. De vergaderingen die achter hem waren, voelen zich af. Wat is er met Rasul gebeurd? Na het gebed ging ze naar Rasul Sal Sallallahu Alaihi en zei Ja Rasulullah, wij zagen jou iets doen. Je hangt voor naar voren te trekken tijdens het gebed. Alsof je iets tegenhield. Wat was er aan de hand van oh Rasulullah? Rasul Sallallahu Alaihi heeft gezegd. Dat was de Shaitan. Toen heeft geprobeerd mij nee, van mijn gebed af te rijden. De infanten onder mijn voeten. Ja, het gebed, uh, onder mijn voeten vooral ik dit uh, gestrooid zodat hij mij afleidde en ik heb hem proberen tegen te houden en als het niet voor de dua van Suleiman alaih salam was zou ik hem vastpakken, vastbinden en de kinderen van Medina zouden aan hem inbrengen en met hem misschien zelfs met hem stelen woens en zusters als dat het is wat met onze profeet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam geboerde wat heb je dan? als onze basul sallallahu alaihi wa sallam ja yeah? Lastig wordt gevallen door de shaitan. Denk jij dan dat wij gefei waren daarvan? Zo toegelicht de Allah Subhanahu wa ta'ala. De imam heeft zei de salaam en shaan nog een hele mooie vers gereciteerd. En dat was: Wa inwa jnzaghanah minashiatan minashuun, vast hij uit de in Jahu salmi En als een boze inging een slechte gedachte van de Shaalpan, een kwade gedachte dat het kwade aanspoort, zoek dan toch nog de Allah, we gaan wat halen. hij is aan aanweten. Allah gaat wat halen, zegt hij, in de leden naar Takao, in de machten van een paal, ik kom naar Shaalpan, ik ga degenen die Takwa hebben, degenen die vrouwen zijn, een gebrekend zijn. Wanneer er een bovenste invloed van de sjahfah, was een koude, dan gaat ze. doen. ze dat dit? Doet een dikke? Ga ja? Moet En dan zien zij de waarheid in. Op zulke momenten, zoals ook in een, in een overlevering van het sallallahu wa is dat de dierer moet zeggen: ahad Allahu wa lam wa dat komt er eigenlijk nog meer. Dat je dan de, de, de sifa van Allah. wa ta'ala, de eigenschappen van Allah. wa ta'ala, dat je laat doorbrengen en dat je de shaitan daaroverheen geen twijfel moet laten hebben. Allahu ahad. Allah is de ene. Allahu samad. De eeuwige. Degene die op zichzelf, af, uh, op zichzelf staat. Hij baart niet, nog is hij gebaard. En niks en niemand is hem gelijk. En dan is er ook nog een ander advies van Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dat wanneer veel te slechte gedachten in jou opkomt, dat je dan drie keer als linker, aan je linker gaat met stuur, ja, ja, met, met stuur bedoel ik niet echt van stuur, dikke stuur, dat je dan eh, gaat sturen, zit er dikke stuur, nee, gaat en zusters, op een hele lichte manier van, het is bijna tussen blazen en stuur, ja, tussen blazen en stuur, dat je dan drie keer dat moet doen, en dat de Shaitaan, inshallah, daardoor zal vluchten. Natuurlijk is het zo dat je dat niet tijdens je salaat moet doen, want straks gaat degene die naast jou zit denken dat je toevlucht tegen hem doet. Doe dat ja, voor de salaat. En bovendien is dat ook van sommige andere mensen te veel aan, te veel aan, aan, aan, aan bewegingen. Ja. Dus, maar als je ziet dat je heel veel last hiervan hebt, ja, doe dan heel lichtjes dat je begint met salaat. Als je dat moet opkomen, ja, dat je dat, dat, dat, dat doet, zoals Rasool. En bovendien is het ook zo, dat je telkens weer door je moet bevestigen, als zulke gedachten in je opkomt, twijfel op de fundamenten, aman to be of doe de shahade opnieuw, ashadu an la ilaha illallah, ik getuig dat er geen God is, dan Allah subhanahu wa ta'ala. Boeders en zusters, maak er een gewoonte van, om altijd toevlucht te zoeken bij Allah subhanahu wa ta'ala.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 Al had gezegd, als je onder de ladder loopt, brengt, brengt dat ongeluk. En veel mensen die beweren, die dat ook niet geloven, ja, intellectuele, maar als je allemaal mensen van wie je denkt dat ze dat op, op hun intellect uh, uh, bouwen, toch, wanneer ze zo'n ladder zien, gaat ze voor de zekerheid om die ladder heen. Nee, ik geloof het niet, ik geloof er helemaal niet in. Maar toch lopen ze om die ladder heen. Ja? Om die, ga gewoon om die ladder. Ja, als je, als je, als je zo'n beetje ingesteld bent. Ja, daar gaat uit! In Amerika ja, heb je zoveel wolkenkrabbers en in heel veel van die wolkenkrabbers heb je er geen dertiende verbinding. Dus 10, 11, 12, 14. Het al 13, die komt er niet voor. Als je ook hotels gaat ja, een land waar je van te, met de grootste technologie Zogenaamde de grootste beschaving. Zogenaamde zoveel, uh, uh, noem maar op. Ja? Als ze een hotel gaan boeken, willen ze niet in kamer nummer 13. Ja? En als jij als moslim, ja, zulke prijzen in je huid, ja, Ga dan in kamer nummer 13. Loop dan onder die ladder. Als je die zwarte katholie hierheen zit, moet dan hem gewoon door. Het is de wereld van Allah, subhanahu wa taal, als er iets slechts gebeurt. Maar laat... Al is het maar zo'n klein beetje stukje gedachte die in me opkomt, gewoon direct wegbannen. En de tijd van de jaren hier was het zo, dat voordat iemand op reis ging, ja, dat deze persoon, hij nam dan een vogel, of een paar van die vogels, hij liet ze los. Als die vogels wegvlogen en die vlogen aan de rechterkant, oh, dat is een goed teken. Ik kan doorgaan met mijn reis. Ja? Maar als die foto's aan de linkerkant kunnen vliegen, oh, dat is een een voorteken. Dan ga ik niet reizen. En zo heeft de Shaitan door de tijd heen, ja, zoveel, soorten ideeën en zoveel soorten manieren van bijgeloof in de mens gebracht, dat dat de essentie van de tawhid, de essentie waarom Allah s.a.w. zegt, wa naga laqtudina wal ins illa doen, dat dat. Helemaal geschapeld. En zonder dat mensen het weten, heeft de shaitan hen beroofd van hun imam. Mijn zusters, dat was die ene extreem van mensen die zich te veel door deze waswasse de beïnvloed zijn. Een ander extreem is dat sommige mensen denken dat zolang ze maar nurs uiten, zowel in woord, of zowel in daad, dan is dat geen zonde? Ze denken dat Allah ze daarvoor niet zullen laten verantwoorden. Want, Rasulullah zegt in de hadith, In Allah قد an aan ommetti, maar wat wordt het bij die sudoeraha, maar lam ta'mal bij die? Al te herkennen. Want Allah zegt, Allah zegt, vergeet of bereken dat niet, of zal jou ja niet uh, ter worden roepen, Waar wat je waswater die in je gedachten zit, zolang je die maar niet zegt of uitvoert. Deze hadith wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Deze hadith, die ik daarnet heb gezegd, heeft te maken met de waswater van de Zijatan waar jij niks tegen kunt te doen. Weet je allemaal. Je hebt zonde die je pleegt met je medematen, Je hebt zonde die je pleegt. Ja?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 Die denken dat deze gedachten slechts maar gedachten zijn en dat het geen, geen uh, invloed heeft op zijn imam. Allah mag naar en zegt En Allah, en Allah, en Allah de hemel en de aarde. En hij weet wat verborgen zit in julliezelf. Ja, en hij zal dat wat verborgen zit in jullie cellen. Ter verantwoording roepen. En dat is niet de we Allah-u-salaam zal de kan niet ter verantwoording roepen. Je hebt zonden van het haar. Die niemand weet behaald van jezelf. Je zult dit haat. Jeruzi. a ja? Dat is iets. Dat is een zonde. Niemand weet het. En je kan het ook niet uiten. En je wil ook niet dat mensen weten dat je je missie Maar dat is niet een waswasha achterbeloen. Dat is een karakter van jezelf. Ja. Hypocrisie, de vaak. dat is ook een zonde. Dat is dit iets waar nou, je van denkt: oh, het is maar een, uh, iets tussen mij en Allah, het is, het is inshallah geen zonde, mijn imam is Allah uh, uh, nog, nog, nog, nog streek, om het zo maar te zeggen. Ja. ja, En zulke zonde, daar. Ja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 iets heb veranderd in een daad. De beste manier om zulke gedachten beleid te, te gaan, is om het vanaf het begin, vanaf het water eigenlijk te elimineren En vanaf de eerste invluistering, ja, en vanaf de eerste invluistering, ja, ermee kappen. is mijn ik wil nog een hadith van Mu'awiyah, Rabbi anhu aanhalen. Op de bewerpwijze van de shaitaan. Dat de shaitaan. Niets anders gebeurt. Dan de slechte voor ons. Maar ya rabbi ya Had een dag. Had een nacht. Plannen. Om ze op de hajjit te verrichten. Echter hij versmut zich. M'aam versmut zich. En de volgende dag. Werd hij wakker gemaakt. Door iemand.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 Je hebt niet eens de tijd om de Tahajj te verrichten. Je hebt misschien de instructie om de Tahajj te verrichten. Want de Shaitan heeft Moawiyah op de Yawahan hoek. Wanneer gemaakt om de Tahajj te verrichten? En de Moawiyah vroeg: waarom mag je meer wakker om de Tahajj te verrichten? De Shaitan zegt: oh Moawiyah, gisteren toen je aan het plan was om de Tahajj te verrichten, was ik degene die in je hoofd had gestreeld. blijf van slapen, oh Moawiyah. De nacht is nog lang. Je bent moe. Wacht maar nog een beetje. Totdat je je hebt verslapen. Want toen ik merkte dat je je hebt verslapen. Ja, had je zoveel strijd. Had je zoveel brouw. Was je zoveel... wat je zo bitter dat je die, die, die, die tahadjut niet kon verrichten dat ik bang was. Dat Allah roodsbegaan van jou meer zou belonen. Van je het brouw en die bitterheid. Van je hebt niets verricht dat aan je tahadjut. Dan dat wanneer jij je, je tahadjut zou verrichten. Dus. Ga nu alsjeblieft je taanje doen. Zo zie je dat als de shaitan zal kiezen tussen goed en beter, want het verrichten van tahajjud is goed. En beter zal zijn, ja, als je zoveel spijt hebt en zoveel verhoud op dat Allah subhanahu wa ta'ala, je zou naar boven af. Nog een bewoning zal geven of niet. En zo zie je dat de shaitan op zo'n gemoedige manier te werk gaat.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 Staf mij niet voor iets wat hij gedaan heeft. Ik heb alleen maar in zijn oren zitten te luisteren. Ik heb hem niet gedwongen. Ik, kan, ik heb geen enkele kracht behalve dat ik in hem uitluister. Staf mij alleen maar voor potluisteren. Maar voor de daad moet je bij mee zitten. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Wa qala shaitan lamma kubi al amr, Allah wa'adakum. al haqqi wa'adukum sastalattukum.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 En dat is ook niet verwonderlijk. Want hem had alleen maar te verwijten dat hij de was in was jou heeft gedaan. Verwijten jullie jullie zelf maar. Ik kan jullie niet helpen en jullie kunnen mij niet helpen. Op die dag is nasi, nasi. Voorwaar ik verwerkt het dat jullie mij voorheen als deelgenoot aan Allah toekenden. Voorwaar voor de onrechtplegers is er een pijnlijke bestatting Waar kan Allah ik op de Koran alleen. وَنَفَعَنِي واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى